Freddy van Tein met het NOS-journaal. KLM stopt per direct met alle vluchten op Oekraïne... en er zal ook niet meer door het Oekraïnse luchtruim worden gevlogen. Dat besluit volgt op het aangescherpte reisadvies van het kabinet... in verband met de Russische militaire dreiging tegen Oekraïne. Nederlanders wordt aangeraden het land zo snel mogelijk te verlaten. Ze moeten zelf hun vertrek regelen. Met de KLM kan het dus niet meer. Ook andere landen roepen hun burgers op zo snel mogelijk te vertrekken. Rusland heeft meer dan 100.000 militairen samengetrokken in het grensgebied met Oekraïne. In het buurland Belarus doen bovendien duizenden Russische militairen mee aan een grootscheepse oefening. Berichten over een ophanden zijnde invasie doet Rusland af als nepnieuws. D66-leider Kaag vindt dat de leiders van de landelijke politieke partijen zich moeten uitspreken tegen bestuurlijke samenwerking op lokaal niveau met extreemrechtse partijen. Ze doelt daarbij op de PVV en forum voor democratie. GroenLinks-leider Klaver doet een soortgelijke oproep. De truckers in Den Haag bij het Binnenhof hebben hun blokkadeprotest beëindigd. De burgemeester had ze opgedragen te vertrekken en twee uur geleden gingen ze weg. Truckers en sympathisanten blokkeerden sinds vanmorgen vroeg de toegang tot het Binnenhof uit protest tegen de coronamaatregelen. De Franse politie heeft auto's, trucks en campers tegengehouden die Parijs probeerden binnen te komen met het zogenoemde vrijheidsconvooi. De politie zette traangas in toen werd geprobeerd het verkeer rond de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées stil te leggen. Vanuit heel Frankrijk zijn konvooien onderweg naar Parijs om te betogen tegen de coronaregels. Het weer, vannacht opklaringen en land in maart kan het nog een graadje vriezen. Morgen, vooral in het zuiden en oosten, opnieuw vrij zonnig. Daar kan het 10 graden worden. In de rest van het land wordt het een graad of 7. De bewolking wordt langzaam dikker, maar het blijft tot de avond wel droog. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWW.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 1000 keer aan mijn gedag. Nou, welkom in het tweede uur. Mijn naam is Fred Heijen en als je zit eten, eet smakelijk. Dit is weer een nieuwe uurtje eigenlijk. De CFM Entertainment voor Tot de groep van 7 uur. En zometeen Maurice Isema. En we gaan nog even een plaatje draaien met Dave Dekker. En hij bedoelt over Zij is Mooi.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 En ik wil geen verdriet, want ik kan niet alleen Zij is mooi, veel te mooi voor mij Samen is leuker dan zonder elkaar Als zij even bang is, ben ik er voor haar Zij is groot in mijn liefde gelijk En als ze besluit Ja, eh, normaal hebben we nooit het twee gasten op een nacht, maar eh, vandaag wel. Ja, Maurice, Iderma. Ja, ja, I eigenlijk, uh, eigenlijk uh, uit, uit uh, Beverwijk en in huis naar Westland en van Westland terug naar uh, Noord-Holland met gierende banden. Ja. ja. <laughs> <laughs> en, uh, hey, uh, ja, ik weet niet of dat de reden heeft, maar uh, mist hij het of uh... ja, ik miste het. Ah, Oké. Okay. Het is een Linkie, hè? Ja, ja, ja. ja. Dat is een linkie. Hey. En uh, ik, ja, ik, die nieuwe single, hè? Ik Mis ja. Je. Ja, klopt. Een mooie, een mooie cover. Uh, ja. Eigenlijk van frans Duits. Hè? Ja, dat klopt. De originele... Des, destijds, ja, de, eigenlijk uh, horen we daar niks meer van. Nee. nee. Uh, over het nummer niet. Frans-Duits is een beetje eigenlijk, uh, ja, of dat door de corona is, geen idee. Ja, het is, het is allemaal wel, uh, wat stukken minder geworden, natuurlijk, voor de jongens. Ja. Maar dat, uh, ja, als het goed is, uh, komt het er allemaal weer aan. Ja, Maar goed, uh, jij hebt in ieder geval uh, uh, ja, zijn naam weer omhoog gebracht. Ja, klopt, ja. Met, met, met, uh, ja door de door single een nieuw leven in te blazen. Ja. En uh, ja. ja, hoe is dat, uh, hoe is dat zo uh, eigenlijk een beetje ontstaan? Want uh, je had al eerder een, uh, een nummer. Dat klopt, ja. En dat is ook nog niet zo gek lang geleden. Nee, die is, uh, 3 september kwam die uit. En dat is, uh, ik, ja, ik veranderd. Ik ben veranderd inderdaad. Ja, ja. Dat was ook een, uh, een titel dat je denkt van, uh, ben je weggewijs dan? Uh, was je ergens anders? Ik was, ik was inderdaad er, uh, ergens anders, ja. Oké. Okay. En vandaar de, vandaar de titel of? Uh, wat zeg je? Vandaar de titel. Nee, nee, nee, nee. nee. Of, of voel je het niet zo? Het is, het is echt uh, uitgebracht geschreven door, door iemand de, die gewoon eigenlijk op het idee kwam van, uh, laten we eens wat leuks doen of? Uh, met de met mijn eerste met de muziek single. ja ja nou nee, mijn eerste single uh, uh, ja dat is uh, eigenlijk een, een, een uh, ja een soort liefdesverhaal hè? je eerste echte jeugdliefde ja. daar gaat het eigenlijk over ja. en dat je die uh, jaren later uh, weer terugkomt of uh, terugziet ja en dat is bij jou gebeurd? Dat is, uh, dat is toen gebeurd. Ja. Ah, okay. Dus ja, dan uh, pak ik dat weer <laughs> even mee. He. Ja, ja, ja. ja. Hey, ik denk dat we deze even gaan draaien. Kun je in ieder geval uh, in de tussentijd een slokje voor je koffie nemen. Ja, lekker. <laughs> okay. U luistert naar Entertainment for You. Ik liep langs het strand en zag je daar staan. De tijd ging weer terug. Naar mooie momenten toen.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 Ja, we zitten lekker te kleppen. En wat denk je? Ik zit gewoon er verkeerd op. <laughs> dat, dat, dat was het nummer, in ieder geval het eerste nummer van jou. Ja, klopt. En, en, en, en, en ja, het, het, het nieuwe nummer wat je hebt uitgebracht. Hoe is het eigenlijk tot stand gekomen, compleet? Uh, het complete verhaal is als volgt. Ik heb natuurlijk mijn de debuutsingel gemaakt. En uh, naar aanleiding daarvan uh, ging eigenlijk alles wel weer een beetje open... Er werd weer wat versoepeld. Uh, nou ja, de dan ben je alweer bezig met het volgende. Ja. Dus uh, het volgende dacht ik bij mezelf van nou, een leuk uh, carnavalsnummertje. Abraski-hit, uh, zeg maar. Ja. Ik denk dat, uh, dat gaan we doen. Nou ja, dat uh, was ik dus van plan. En alles had ik al een beetje klaarleggen. En toen, uh, ja wat is het, drie weken voor de feestdagen uh, gaat alles weer op slot. Dus ja, dat, uh, dat was uh, wat minder. Ja. Dus ik denk van ja, dan heb dat ook geen zin meer natuurlijk. Want uh, wat doe je met een carnavalsnummertje als alles uh, dicht is? Ja, nee, helemaal niks. Weinig, nee, ja. Helemaal niks. Dus, <laughs> bedoel, uh, dus ja. toen uh, was het voor mij even een uh, mindset maken. En ik denk van weet je, ik uh, maak een ballad. En ik... Uh, ja, het eerste wat er ook door mijn hoofd schoot was, uh, was dat uh, nummertje. Van uh, ik mis je. Ja. Het, en dat... Ja, het is, het is een hit geworden eigenlijk een beetje op de Nederlandse radio. Ja, nou ja, dat... Tenminste, ik zie dat hij in ieder geval heel goed gedraaid wordt. Ja, wat je zelf net al aangaf, uh, Frans Duits, is, uh, is degene waar het nummer van is. Tien, elf ja. uh, jaar terug in de beste zangers van Nederland... heeft René Vroger uh, daar ook nog een, een nummertje op gemaakt, zeg maar. En dat uh, is hetgeen wat ik een beetje aangehouden heb, dat concept... En uh, met de Marcel Fischer-band... Uh, die, uh, die heeft hem dan nog een, een beetje uitgebouwd. En uh, ja, met het resultaat wat er, uh, wat er nu op tafel ligt, zeg maar. Ja. En hoe zie je het uh, verder voor je? Want uh, je zit al een tijdje in de business. Nou, dat valt wel mee, hoor. Ja? ja Oké. Okay. Nog maar 2,5 jaar. Ja, Oké. Okay. Dus, uh, maar daarvoor heb je nooit... Uh, uh, nee, ben ik niet eigenlijk, eigenlijk heel op feestjes uh, of zo uh, nee, actief dan, geweest? Nee, nee, nee, okay. nee. nee. Nee, de meeste artiesten wel die hebben altijd toch? Uh, een verleden, zeg maar, uh, die op verjaardagen stonden te zingen. Of, uh nou ja, ik had wel een verjaardag of, uh, ja. of in de voetbal kon zien. Dat was het een liedje. En dat was het eigenlijk. En ik ben wel opgegroeid uh, in de horeca. Ja. Maar goed, uh, ik heb er eigenlijk nooit wat mee gedaan. Tot uh, drie jaar geleden, zeg maar, dat ik uh, meedeed aan een talentenjacht. Ja. En uh, ja, daar werd ik bij. Wat, wat, wat, wat voor uh, talentenjacht? Was dat, dat? Dat was toen uh, bloed, zweet en tranen. Oké. Okay. En daar. Uh, werd ik tweede. Dus uh, dat smaakte naar meer? Ja, toch? Ja. En dat is gelukt? Dat is uh, absoluut gelukt, ja. En uh, ja, er staan nog een hoop dingetjes uh, aan te komen. We zijn met leuke projecten bezig. Dus, uh, Dan gaan we het zo even over. Uh, ja, ja, prima. Ik mis je. Ja. Marice, uh, Iderma. Hallo, Marice, blijf je. Ja. <laughs> ja. Nou, um, um. <laughs> Nou, ik, ik, ga, ik ga eventjes wat anders doen, want volgens mij hebben ze zitten rommelen met, met de computer. Ja. De woorden die zijn, is het nu voorbij Ik zou jou in mijn hart echt heel goed bewaren Maar ik kom weer terug naar jou terug Dus laat nu geen tranen Zo, we zijn er weer. Jan van Es was dat. En uh, ja, dat komt door jou. Nou ja, in ieder geval... Uh, we misten ergens een, een kabel die ingeplucht had. Klopt. <laughs> in ieder geval degene die dat... Uh, uh, voor mij, sorry, die bedankt... in ieder geval ervoor. <laughs> maar we hebben het in ieder geval aangesloten. En uh, we kunnen dadelijk... Uh, jouw nummer uh, gaan draaien. Hey, en uh, uh, wat, wat voor leuk zit er eigenlijk... om aan te komen? Want uh, ben je een nieuw nummer nog aan het schrijven... Uh, uh, nou ja, het zit zo. Ik uh, zing ook uh, gewoon, gewoon Engelstalige nummers en uh, daar, uh, daar, uh, daar in de oefenruimte dan, uh, posten we wat op uh, Facebook of op, uh, you, op mijn YouTube-kanaal. Ja, ja. En uh, op een gegeven moment uh, ben, ik, ben ik door iemand benaderd uh, of ik uh, interesse had. Om een uh, dagje bij hem langs te komen voor een nummertje uh, of in te, te rekenen, zingen. Ja. In ieder geval in te zingen ja, ja. en te kijken of het, uh, of het zou matchen. En uh, nou ja, dat uh, matcht inderdaad. En uh, ja, zodoende uh, komt er een vervolg op om hem uh, op te nemen en dan hem uh, hier uit te brengen. En dan vervolgens uh, in Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije. Spanje, Ibiza, daar wordt die verder uh, ja. naar buiten gerold. Ja, want uh, ja, Engelstalig, daar kun je eigenlijk alle kanten mee op. Hè? Klopt. Ik bedoel, ja, in Bulgarije ja. kun je Nederlands draaien, maar. <laughs> nee. Ja, misschien dat ze de melodie mooi vinden, maar uh, ja. Inderdaad. daar houdt het ook mee op. Ja. Hey, en um, dat, dat gaat gebeuren dus? Ja, dat klopt. En in tijdsbestek van? Nou ja, ergens in april moet dat, uh, moet dat gelanceerd worden. Dus uh, tussen nu en twee wekjes uh, gaan we de studio in. En dan uh, moet dat opgenomen worden. Okay. En vervolgens uh, zijn we nog aan een project bezig. Uh, daar mag ik niet te veel over uitweiden. Maar uh, het heeft te maken met uh, televisie. Dus. Okay. Dat uh, is allemaal nog even, even afwachten. Nou ja, dat we houden in ieder geval in de gaten. Ja, zeker. <laughs> en uh, ja, we zijn alweer bezig met de zomer, uh, de zomer niet, ja. Ja. Okay, En zomer ik Ja. Oké, en wat er een lekker uptempertje? Dat wordt uh, een lekker uptempootje. Een beetje uh, zoals de eerste, zeg maar? Nee, dat weer niet. Dat okay. wordt, dit wordt weer een beetje uh, reggaeton. Oh, oké. Okay. Dus dat is uh, voor iedereen. Okay, een, uh, beetje, een, een beetje strand. Precies. Uh... Oké. Okay. Ja, we houden het in ieder geval in de gaten. Zeker. Dat, dat, ja, hier in Zandvoort kan het altijd gebruikt worden. <laughs> dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Hey, uh, ja, ik mis je. Die gaan ja. we dan eventjes uh, nu laten horen. Dat uh, moet nu lukken, als het goed is. Ja, zeker weten. Marie, zie of was het idema? Iderma. Iederma. Het laatste café is dicht. Dat door de regen in het neon ligt. De maan die klimt, het asfalt glimt. Ik zie jou gezien. Wat heb ik jou aan gedaan? Ik was van God los, ik ben weggegaan. Ik mis je, de lach in jouw ogen. Ik mis je, ik kan het niet geloven. Ik mis je, ik mis je dag en nacht. Ik ga naar een dating zijn. Zie daar een hele mooie meid. Ze lijkt op jou, jij was mijn vrouw. Ik wilde jou nooit kwijt. Want ik kom me bijna niet meer uit. Geen daglicht, geen vee of stadsgeluid. Nooit meer scheren, schone kleuren. het maakt me niks meer. En ja, ik mis je. Prachtig nummer. Blijft het. Absoluut. Ja. Ja, en uh, ja, eigenlijk uh, verrassend ook uh, qua, qua stemgeluid. Ik bedoel, uh, ja. Mij verraste in ieder geval. Ja. Ja. Dat ik, is, uh, ik, dat... ik, ik, had, ik had in principe nog nooit van je gehoord natuurlijk. Nee. En uh, nou ja, ik, ik, ik kreeg ook verkeerde informatie. Want uh, ja, het uh, bleek dat je uit Heemstede kwam, zeiden ze. Maar... Nou, nee, dat is het niet. Maar nee. gelukkig... Uh, He, is het niet ver uit de buurt? Laten we nee, zeggen. nee, nee. Het is, het is, het is ergens tussenin. Hé, hey, maar... Um, ja, heb jij al, zijn er al wat optredens eigenlijk... Nu, nu ze weten dat de boel versoepeld wordt? Ja, nou ja. Ik heb, uh, laat ik het zo zeggen... Uh, hier tussendoor nog wel uh, wat feestjes en dingetjes gedaan. Ja, ja maar... Wat maar uh, de, op, uh, op de echte manier... Uh, ja, uh, volgende week uh, gaat het allemaal een beetje gebeuren... Uh, de 20 twintigste sta ik bijvoorbeeld uh, op uh, de Beverwijkse Bazaar ja. uh, in Café Kleinmokum van 4 tot 7. Ja, die kennen we. Tenminste, die, ik ken het sowieso. Ja, ja dus uh, ja, mochten de mensen zich vervelen volgende week 20 februari, dan uh, zijn ze natuurlijk van harte welkom. Ja, Kleinmokum. Ja, absoluut. En uh, de 25e sta ik uh, op het uh, poppodium in Beverwijk. En daar hebben ze dan weer een uh, Hollandse avond dus uh, de mensen kunnen dat uh, gewoon blijven volgen natuurlijk op mijn Facebook ja, ja. Dus uh, uh, gelukkig uh, ja, zijn wij ook uh, in de coronatijd uh, gewoon lekker uh, door blijven draaien ja. en, en gelukkig kwam er ook nog wel wat muziek uit, nieuw en uh, ja daarom ik was ik eigenlijk een beetje verrast wel uh, toen uh, Jeanette mij uh, uh, daarover appte ja. en ik zeg nou ik zeg laat me horen en toen? En toen. Ja, ik was verrast. Want ik, ik kreeg eigenlijk eerst, uh, ik mis je. Ja. En, en, uh, en later ben ik dus zelf even op, uh, op, op onderzoek uitgegaan. Mm -hmm. ja, da daarom dat ik zei van uh, Westland. Hè, dat, ja. Uh, ja, precies. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ja. Nee, dat verraste mij. En uh, ik, ik heb het eerste nummer en, uh, en ook de clip bekeken. En, uh, ja, een leuke, leuke clip langs het strand uh, inderdaad. En uh, is dat de dame in kwestie? Nee, dat is oh, niet nou, een nieuw oh, okay. Nee, nee, nee. Het is allemaal gespeeld. Het is allemaal gespeeld. wat voor soort muziek hou jij eigenlijk van? De, ja, waar ik echt uh, van hou, waar mijn passie ligt, dat is toch wel uh, ja, het nederlands talige Gewoon lekker. Uh, ja. Maar spe specifiek of uh, hou je eigenlijk wel uh, over het algemeen van nederlands over het algemeen hou ik eigenlijk van, van, van alle soorten muziek. Ja. Uh, dat kan echt uh, uiteenlopen. Maar uh, uh, terug naar de basis is, is bij mij toch altijd wel uh, het Nederlands. Uh, dat wel. Ja. Ik heb in ieder geval eentje klaar. En dat is uh, Marianne Weber met uh, Willem Bart en Ode uh, aan jou. Ken je die? Of? Ik ken hem toch wel. Ja? Okay. Ja. Gaan we die even draaien. Die is prima. Dan Marianne Weber en uh, Willem Bart, En Ode aan jou, heerlijke plaat uit, uh, ja, eigenlijk ook weer een uh, aantal jaren geleden. Zeker, hey en uh, ja, nou ja, we hadden het net even uh, over de Engelstalige nummers voor jou, ja, en uh, just a Gigolo. ja, ja, dus al, alleen de titel, uh, <laughs> doet, uh, doet eigenlijk al lachen, zeg maar, uiteraard, Maar <laughs> het is uh, Engelstalig nummer, ja, en uh, ja, hoe, hoe is dat uh, ontstaan dan? Ja, dat is ook weer een nummertje. Uh, hij is al zo oud. En uh, toen was het... Even kijken, dan moet ik even denken. Een jaar of acht, negen terug... Uh, is hij ook weer in een nieuw jasje gestoken, zeg maar, dit nummer. En uh, dit was ook, zeg maar, vol corona periode En... Om mijn eigen beetje te promoten ben ik de studio ingedoken en uh, daar heb ik uh, dit nummertje ingezongen. Okay. En dat uh, was eigenlijk meer ter promotie voor mezelf. Oké. Okay. Nou, en dat is. Uh, wanneer was dat? Dit is. Ik uh, denk alweer. anderhalf jaar Een jaar geleden? Ja, ja. Nou ja, ik, ik zie hier uh, in ieder geval iets van uh, een datum staan. Ja, precies. En. Uh, ja, waar, waarom eigenlijk? Uh, je, je, je gaat uh, heel veel Nederlands ja. Ja, en daar, daar ga je eigenlijk steeds weer naar terug. Ja. Uh, nu ga je dus een project doen, Engelstalig. Ook, ja. Ik, ik wil mijn eigenlijk wat dat er gaat uh, breed maken. Kijk, ja. uh, er zijn zoveel uh, artiesten die uh, ook heel veel Nederlands zingen uiteraard. Maar dat stukje, een beetje Engels tussendoor vinden de mensen ook wel heel erg fijn. Ja, ja, dus, uh, ja eigenlijk een beetje soort, uh, hetgeen wat, wat uh, ja, René Vrogeren eigenlijk doet. Precies. Hij heeft eens Engelse cd's uitgebracht. en, en, en ja, Hij is eigenlijk met Nederlands begonnen ook. Klopt. En, dus, uh, en, en daarna eigenlijk weer teruggegaan naar het Nederlands. Uiteraard. Dus, ja. Ja. <laughs> nee, maar goed. En, dus eigenlijk ja, een beetje hetzelfde uh, idee... En ja, ik denk dat we gewoon moeten gaan luisteren. Ja, luister maar. En, uh, just uh, the Gigolo. Uiteraard. <laughs> Oké. Okay. Just the Gigolo, and everywhere I go, people know the parts I'm pulling. It makes for a every dance, it's heading its romance I know what they say I'm never gonna take, and you can pass the world The woman they say about me When the end comes, I know that's I'm just a gigolo Life goes on without me I'm just a gigolo, and every go, People know the parts I'm pulling It's fake for every dance. It's having it's romance. I'll hold what they say. I'm never gonna take, and you can pass the world. The woman, say about me when the end comes. I know that's just a gigolo. Life goes on without me because. about me Nobody cares about me Whoa. I'm so sad and lonely So lonely So lonely The yeah, sun said mama come and take a chance to me Cause I am too bad mm -hmm. Nobody cares about me Nobody cares about me Nobody cares about me, me, no. Habba doobabba doobab to I ain't got nobody. No about her, cares about me. Nobody cares about me. Du bab, du bab, tu I ain't got nobody. Nobody cares about me. Nobody cares about me. Oh, I'm so sad was lonely, so lonely, so lonely. Sunset, mama, come take a chance with me. Cause I am too big Nobody Cares about me Nobody Cares about me Nobody Cares me about me No, no, no No, no Oh yeah Nobody Yeah, about me. Yeah. Ja, dat was hem. Ja. ja, toch ook een beetje, ja, ik, ik moet dan nou toch gelijk denken aan een beetje zijn, maar ook gelijk aan Frank Sinatra. Ja, dat is, een, ja, het ja. is echt een mengelmoesie ja. van alles, hè? Ja, ja. heerlijk nummer inderdaad. Dat, dat zou ik zeker aanraden om dat ook te blijven doen. Ja, Want, dat, uh... daarom juist. We gaan zo nog even kijken. Misschien dat we nog, nog wat meer kunnen vinden. Ik moet ook nog eventjes iemand bellen. Dat is prima. En dan gaan we eerst nog even een plaatje draaien. En dat doen we van Tino Martin en Maan. En ja de Casino Medley. Yep.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 Blijf er. We zien het wel. Tino Martin en hey Maan. Met de uh, casino-sessie. En elke meter kan de laatste zijn. En uh, ja, we hebben hier iemand aan de telefoon. En dat is Jeffrey Stoppers. Jeffrey, een hele goede uh, avond. Goedenavond. Uh, goedenavond, eh. goedenavond. Hey, ja, ik zou je bellen, we zijn wat later. Hey, uh, jouw nieuwe single. Ja. Het maakt me niets meer uit. We kennen hem allemaal natuurlijk. Ja. Precies. Maar jij hebt hem in een nieuw jasje gestoken. Ja, ik heb hem. Uh... In samenwerking met Frank van Kooi hebben we hem in, uh, ja, in een nieuwe, uh, nieuwe jasje gestoken, inderdaad, ja. Ja. En, en, en wie, wie kwam er op het idee? Uh, dat is mijn vrouw geweest. Aha. Die vrouw, hè? ik heb het liedje toen, ik, uh, ik heb de originele orkestband, heb ik. Ja. Van André zelf. Andréas, André ja. toen gezongen uh, op een verjaardag van een hele goede vriend van mij. En... Uh, ja, dat is gefilmd en dat is bij meerdere mensen terechtgekomen, waaronder ook de schoonfamilie. Ja. Die hebben mij erop geartendeerd uh, van, ja, weet je, je hebt, uh, doe er iets mee, ga er iets mee doen. Ja. Is het, uh, is het in het origineel opnemen, is het in een nieuw jasje nat, dat heb ik eerst heel even afgewinkeld. Ja. Uh, omdat ik zoiets had van, ja, weet je, beter dan het origineel kan het niet. Nou ja, het, is, het blijft altijd een risico, hè. Ja, precies. En... Uh, ...gezien uh, andere collega's uh, ook al een keertje het, uh, het liedje hebben gecoverd. Ja. Um, ja, waar je eigenlijk heel weinig nog van hoort... ...heb ik toen eigenlijk besloten om het, om het niet te doen. Uh, toen is het weer tegen me gezegd. En toen uh, heb ik besloten, tenminste ik niet, maar mijn vrouw besloten... ...om uh, achter mijn rug... Om, uh, <laughs> De telefoon uh, te pakken, de status schoenen aan te trekken en, uh, en Frank verkoop te bellen. Ja, dat toen dus jij ineens met een mond vol tanden. Ja, en dat mag je best weten. Toen, uh, toen hebben wij een gesprek gehad en Frank die zou een demo maken. een ja. demo die had ik op een gegeven moment. En eh. Uh, toen op een gegeven moment uh, ja, kreeg ik die demo thuisgestuurd. En uh, ja, mag je best weten, stond ik met tranen in mijn ogen dat het uh, op dit niveau eruit kwam. Nou. Ja. Wat zeg ik, het is, het, is, het, is best een, uh, het is best een gevoelig nummer, hè? Ja, dat zeg ik, het waren geen tranen van, uh, ach, wat is het dummer lelijk, maar het waren echt tranen van blijdschap. Ja. En, hoe je zegt van, God leren kan dit eruit komen? Ehm, uh, dus ja, het, het, het, het, al met al heel positief en gaan alle credits naar haar toe. Ja. Nou ja, jij moet het zingen uiteindelijk, dus... Ja, precies. <laughs> nee, maar dat zeg ik, weet je, alle credits gaan naar mijn vrouw. Ja, uh, en, ja en, uh, en een stukje natuurlijk naar Frank. Ja. ja dus ja. met andere woorden, ze heeft gewoon een schop onder je kont gegeven en nou opschieten. <laughs> ja, natuurlijk wel, ja. Hé, maar ben je ook nog met een nieuwe single bezig nu? Het is namelijk zo dat, uh, dat John Collet en, uh, en Jacques Herp die hebben de, uh, alles gemaakt voor, uh, voor André Hazes toen met dit nummer. Ja. Dit nummer. Ja, Sean Collet is al. Uh, ja. Die is al aardig op leeftijd, denk ik. Ja, maar dat zeg ik. Het is namelijk zo dat John mij benaderd heeft. Ja. Uh, met een oud nummer, wat, uh, ja, wat al bijna 25 jaar op de plank lag. Ja. Geschreven was voor André zelf. En, ja. Het nummer uh, had hij geschreven en uh, een paar dagen daarna kwam André te overlijden. Dus het nummer heeft altijd op de plank uh, gelegen. Ja. Ja, en ik ben een van, uh, ja, ik mag wel zeggen, eigenlijk de enige die, uh, die die demo gehad heeft van hem. Ja. En wij hebben daar ja op gezegd. Oké. Okay. Dus uh, ja, we zijn wel bezig met, uh, met bepaalde dingetjes nog. Lekker. Ja, en de deuren gaan weer open als het goed is, dus. Ja, precies. En dat zeg ik, uh, wanneer dit uh, gaat gebeuren, ja, dat is even afwachten. Ja. Want je bent nou onderweg naar een optreden? Uh, ja, ik begin eerst even eten bij, uh, bij mijn schoonvader. Ja. En dan uh, daarna ga ik naar, uh, naar Aalsmeer toe. Privé feestje. Oké. Okay. En daarna heb ik er nog één. Aha. Dat, uh... Ah, lekker. Gelukkig wel, het mag weer. Dus. Ja, toch? Ja, ik bedoel... Uh, nou. Ik bedoel, uh, ik denk dat iedere, iedere artiest wel uh, staat te trappelen van... Uh, hey, gewoon nou die deur er maar open. Want, uh, ja, zeker, zeker wel hoor, zeker wel. Yeah, want, uh, ja, zeker als je er een beetje van moet leven. Uh, ja. het, is, het is toch uh, een broodroof. Ik hoef er niet van te leven, want ik ben in het dagelijks leven ben ik gewoon wassen. Ja. Weet je, dus ik hoef er niet van te leven. Maar ja, kijk, uh, je wil natuurlijk wel uh, muziek maken, weet je. Dat ja. is wel je passie. Ja, tuurlijk. Als je ervan kan leven, ja, dat je een keuze maakt van... god Wat gaan we doen? Gaan we de basis behouden zoals dat die nu is? Of gaan we echt de focus leggen op het zingen en op muziek maken natuurlijk? Ja. Dus ja, dat is altijd eventjes in overweging. Ja, inderdaad. Dus... Hé, hey, maar Jef, ik zou zeggen... Kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien. Ja, gaan ik doen. Uh, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single. Het maakt me niets meer uit. Hé, hey, dankjewel Jef. Graag, graag. En succes met Op de eindezee. Ja, dankjewel, man. Hoi, hoi, Yo. hoi, hoi, hoi. Nooit dat jij een kindje tijd voor mij. Maak me zorgen over ons. Samenleven is al lang voorbij.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 I'm gonna be right Eigen en ze schrijft je al langzaam aan de kant. Dan Jeffrey Stoppers. En, uh, ja, nee, het maakt me niets meer uit. Nou, mij ook wel. <laughs> en, uh, ja, we gaan dan weer langzaam naar de, de klokjes van zeven uur. En, uh, ja. Wat kunnen wij nog meer van jou verwachten, Marie Wat kunnen we nog meer van mij verwachten? Ja, wat, wat, je wat, van, met, uh, wat je van mij kan uh, verwachten is nog dat er in uh, april. Uh, heel, ja, goed, uh, heel, heel veel muziek. Uh, komt ja. er nog heel veel muziek? Uh, ga je ervan leven? Uh, nou, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Ho hoop je in ieder geval open, een hit te scoren. Open, open, ja. ja. Ja, want uh, ja, ik, ik bedoel, uh, de meesten zeggen van, ja, nou ja, ik hoef, net zoals Jeffrey zegt van, ja, ik ben hiernaast een glazen wassen en ik vind het prima zo. Kijk, het is zo, uh, als je van je hobby je werk uh, kan maken, dan uh, moet je dat dan alle tijde met beide handen aanpakken. Ja. En uh, ja, voor uh, wat, wat voor hem geldt, geldt voor mij ook. Uh, ja. ik, ik heb mijn werk en uh, dit doe ik ernaast. Ja. En uh, dat is ook uh, prima als het zo blijft. ja. Ik moet horen, dan hebben we niks te klagen. Nee hoor. Er we moeten wel de deuren van het café open blijven. Maar. Ja, dat is, zeker, ja, dat is zeker. Maar ja, dat is wat ik zeg. Hè. Als je ja. van je hobby je werk kan maken, is, ja. het, uh, is dat het mooiste wat er is natuurlijk. Ja, we gaan er nog eentje draaien. En dan ga ik eventjes op, uh, op zoek naar het nummer wat jij net uh, vroeg. Dat gaan we zeker draaien. Okay. Gaat goed komen. Ja. de Kwarten, en laatste nou maar. En dat is twee, het nieuwe nummer trouwens.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 Want de is het toch niet altijd roze geluid. Maar er zijn erbij die gaan zelfs zo Die komen op een dag vanzelf aan de beurt. zonder kwarten. En laat ze nou maar. Ja. Ja, ja dat, maar. Ook, ja, dat is uh, eigenlijk ook wel een verrassend nummer dit. Klopt. Ik bedoel, net even iets anders, een andere draai aangegeven... zeg maar, als, als wat we eigenlijk ja. gewend Gewen. zijn van hem. Ja. Klopt, ja. Ja, en uh, nou ja. ja ik ik ja. weet niet meer wat we over jou moeten... Nee, we, hebben, we hebben alles al gehad. Eigenlijk is het nu gewoon afwachten wat uh, ja, wij dadelijk uh, straks mee uitgekomen in, uh, in april. Ja, sowieso op het Engelstalige ja, natuurlijk. En ja, ja. Uh, weer in de zomer natuurlijk uh, met de nieuwe zomerrit. Ja, en dat was in juni? Dat moet in juni, juli. Ja, dat zeker. Beetje, zeker wel. Uh, uh, moet het echt, wel uh, echt het hoogseizoen zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. We hebben er eentje klaar staan. Justin de Wild. Ja. Ja. ja leuk nummer. Uh, ja, het is. Uh, je kent je hem, je komt hem regelmatig tegen. Klopt. En, uh, ja. Is Het uh, is een vrij jonge jongen nog. Ja, klopt, ja. Ja, het, het, het zit zo. Uh, uh, ik kom ook regelmatig in uh, de provincie Gelderland, Overijssel. Ja. En daar, uh, daar kom ik uh, ja, al die jongens tegen. Zandekwart, uh, die. die kom ik ook. Frans Joostink, uh, je zit daar Hollands Geluid bij de ja, label. Ja. Uh, Frans Joostink is daar uh, mede-eigenaar. Dus uh, ja, dan krijg je de uitnodigingen. Je, je komt met uh, Danny Poppinghaus, uh, Tinus Hoekstra. Uh, dat soort jongens allemaal, ja. uh, daar kom je mee in contact. Dus dat is, uh, dat is natuurlijk ook wel hartstikke leuk. Ja. Dus uh, ja, ja je, staat, uh, je staat eigenlijk allemaal uh, hetzelfde te doen. En uh, ja, je probeert er uh, gewoon uh, het mooiste en het beste eruit te halen. Ja, je probeert een leuke avond van te maken, sowieso. Dat sowieso, ja. <coughs> ja, sowieso. ja zonder plezier, dan uh, lukt het ook niet. Nee, nou, nee, nee, nee. Hé, hey, maar, um, ja. Ik zou zeggen, in ieder geval, heel veel succes. Hartelijk bedankt. En uh, ja, hopelijk uh, de volgende keer weer hier. Ja, natuurlijk. Maar dan met een album of zo. Nou, nou, nou. dat duurt nog even, maar... Nee, nee, maar uh, ja, in ieder geval met de, met de, met de volgende single hoop ik je uh, hier weer te zien. En dat, uh, dat dan alles op rolletjes loopt hier. Ja. <laughs> ja. <laughs> en dan uh, ja, sluiten we hiermee af. En ik zou zeggen, in ieder geval een goede terugreis naar huis. Ja, dankjewel. En een uh, ja, gezellig goed weekend. Hetzelfde, dan gaan we elkaar spreken. Is goed. Hé, hey, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Marie maar. We gaan uh, nog een plaatje draaien van uh, Justin de Wild en hebben het over Esmeralda.